Dit was het nos journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terrasse gigantesque. 1,5 miljoen. Het praat voor evacuatie is drie jaar. De wereld van Filemon. Welkom in het tweede uur van de Wereld van Filemon, Het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders die het land zijn ontvlucht... en ergens anders zijn neergestreken. Bijvoorbeeld in Australië, de Verenigde Staten gaan we dit uur naartoe. San Francisco om precies te zijn. Brazilië en Bangladesh. Daar zit Karel Kuiperi, die heeft altijd een mooi verhaal paraat. Uh, we gaan het hebben onder andere over orgaandonatie. Er was een spotje, dat vonden mensen nogal uh, smakeloos. Dat was een triatleet die vlak voor een trein langs uh, rende. In dat spotje te zien. En uh, ja, er waren heel veel klachten over. Vooral vanuit de uh, treinbestuurders, de... Uh, de NS die vond het uh, niet kunnen, omdat uh, ja, heel veel uh, machinisten die maken dat daadwerkelijk mee Dat mensen uh, zomaar voor de trein springen. Uh, dus geen fragment van uh, dat sportje want dat is uit de lucht gehaald. Uh, maar we gaan het ook hebben over stakingen. De reden hiervoor is uh, de staking met de Gols-brouwerij uh, in Enschede. Uh, en we horen de NOS-verslaggever bij uh, deze staking. Allemaal het oranje stakingshesje over het uh, Gols-groene uniform aangetrokken. Ik vind het wel jammer. Kijk, het is ook niet dat we trots zijn dat we hier staken, hoor. Absoluut niet. Het is een beetje onwendig zelfs, hè? Ja, precies. Voor het eerst in bijna 400 jaar zelfs. Ja, je hebt dan gehad voor je bedrijf. Dat heeft niet iedereen. Nee, maar dat hadden we altijd wel. Ja, het gaat allemaal om een loonsverhoging van 2%. En het is voor het eerst in 400 jaar dat de werknemers van Gossen überhaupt staakten. Stakingen gebeuren de laatste tijd erg vaak in Nederland. We zijn niet zo'n staakland als bijvoorbeeld Frankrijk. Maar het gebeurt toch vaker. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met de bezuinigingen hier in Nederland. Uh, alleen, hoe vaak staken ze in het buitenland? Wordt daar überhaupt gestaakt? Is daar een staakcultuur? Voor, zo, voor, uh, voor zover je dat kan uh, zeggen. Uh, dat gaan we uitzoeken het komende uh, uh, uur. Of komende half uur. Uh, dat doen we onder andere met Sofie Schreuders in Australië. En uh, Goedemorgen. Hoe is het? Ja, nou, heel veel. Ontzettend verkouden. Ik ben echt. Uh, ik, het probleem is, ik moet heel vaak tv en radio doen in het weekend. Ik slaap gewoon veel te weinig. Dan kan ik maar vier oh, of ja. vijf uurtjes. Ja, ik ben ook niet zielig hoor. Maar dan word ik dan. Uh, mijn weerstand gaat dan naar beneden. En voor dat weet, uh, ben ik dan weer verkouden. Ook omdat mijn kinderen naar de crash gaan. Die nemen dan allemaal virussen mee naar huis dus uh, oh, dat is ook lekker, ja. Ja, ik ben nu weer lekker verkouden, maar ik voel me voor de rest prima, hoor. Dus, uh, en ik ben ook niet zielig, trouwens. Oh, goed zo. Ben goed zo. jij wel zielig met de, met de bosbranden? Nee, nee, wij zijn niet zielig. Maar het is, het is nu wel hier het fire and flood season, zoals we dat dan uh, noemen. En uh, uh, waar wij wonen kan het dan of fires of uh, floods zijn, maar ook uh, allebei. Oh, uh, maar in plek, uh, New South Wales. Wales ja, het is heel lekker. Je hebt hier ook periodes dat je gewoon dan het dorp niet uit kan. Dus dan kan je ook niet naar werk. En dan zit je gewoon een, een week lang in je huis. Heftig. En uh, ja, dus heb, ik heb het vorig jaar niet meegemaakt, want ik was net drie weken weg. Maar uh, dus ik heb het net weten te ontvluchten. De dag nadat ik wegging kon, konden kon mensen niet meer naar het vliegveld. Nee. Maar echt leuk is het niet, inderdaad. Ik kan er ook. Het is zo echt iets, iets bizars. Er zijn nu ongeveer 200 huizen verwoest dan in New South Wales. Dus zeg maar, ik zit niet in een omgeving. Ja, ja, en ze kunnen er bijna en, niks uh, tegen doen, hè? Nee, nee. Maar nee. Die, ja, ik weet het niet. Ik vind het echt een heel erg bizar fenomeen. Het is natuurlijk verschrikkelijk... Ja. wat uh, die mensen allemaal overkomt. En elk jaar weer. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja maar nou, maar hopen dat het niet bij jou terechtkomt. Voorlopig niet, nee, uh, uh, tenminste. Niet. Want u moet eerst je verhalen vertellen. Maar daarna ook niet, hoor. Ja, ja. Hé, hey, blijf mee, dan uh, kom ik zo bij je terug. Ciao. Alex, de HZ in San Francisco, Amerika. Goeiedag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag voor jou, inderdaad. <laughs> Jij zit daar in yes. San Francisco. Uh, ja. Je studeert ja. daar, maar binnenkort ga je verhuizen, toch? Ja, ja ik, uh, ik ben net afgestuurd, uh, of in augustus afgestuurd. En um, ik uh, verhuis binnenkort uh, ga ik even terug naar huis. Ik kom eigenlijk in zo. Oh ja. En uh, daarna vertrek ik naar Hongkong om daar te gaan wonen. Oh. Weer een heel ander land met een hele andere cultuur. Daar hebben wij een correspondent in Hongkong. Dat is goed nieuws. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, nou, heel erg leuk. En uh, In ieder geval nogmaals gefeliciteerd met je, met je eindexamen. Dank je wel. Ik sp spreek je zo meteen over uh, heel iets anders. Namelijk over orgaandonatie. En over uh, staken gaan we het ook over hebben. Ja, daar nou, heb ik uh, veel over te zeggen. Uh, nou, ik ben er erg benieuwd. Ik kom zo bij je terug. Blijf hangen. World in Brazilië tegenwoordig. Goeiedag. Ja, goeiedag. Hallo, hey. Filemon. Twee Ontzettend gefeliciteerd hier met je verjaardag. Je was vrijdag-jarig. Ja, ontzettend bedankt. Hoe <laughs> heb je het gevierd? Uh, ik heb het gisteren. Nou, het was een beetje een drukke dag op het werk. Dus ik heb het met collega's gevierd. En dat is ook zo. Ik, ik zit hier nog maar een maandje. Dus ik ken er niet zo heel veel mensen. Dus, nee. uh, maar ik heb het met collega's gevierd. En vanavond ben ik met mijn vrouw uh, uit eten. Ik ben even het restaurant ontvlucht om, uh, om hier te worden. Dat was lief van je. wat eten jullie? Uh, we zitten in een, uh, een Duitse bar. Of oh, een Duits restaurant. kartoffelsalaat. Dus wordt, uh, ja, een of andere, iets met uh, cabarets. Uh, ik weet niet. Er zal, er zal een, er zal een uh, Braziliaanse titel aangegeven. Okay. Maar volgens mij een enorm stuk vlees. Oké, okay. Duitsers in Brazilië. Ja, ja inderdaad. Wat een, <lacht> uh, een leuke combinatie. Wolt, <lacht> Bol, ik kom zo bij je terug. Gaan we nog snel nog even naar binnen, naar je vrouw. En uh, ja, over uh, nou, ongeveer dik 20 ga, minuten heb ik Is goed, tot zo. Tot zo. Karel Kuiper in Bangladesh, goeienacht. Hallo. Ja, eh, Bangladesh is natuurlijk ook een moslimland, dus jij, jij zou dus ook wel dat uh, het offerfeest hebben. Nou, uh, nogal ja. <laughs> Want Wij, uh, ja, was, wanneer was het? Was afgelopen woensdag. En toen, uh, ja, je, zag, je ziet het al aankomen. Dagen van tevoren uh, lopen er overal geiten en koeien op straat. <laughs> maar woensdagochtend, daar uh, zijn we allemaal weg. Denk, zijn, denk ik bij ons in de garage vijf koeien een kopje kleiner gemaakt. G gewoon in de garage. Ja, gewoon in de garage. En dan uh, komen wat mensen langs met scherpe messen. En dan uh, wordt er een gebedje gedaan. Ja. En dan wordt de keel doorgesneden. Zo. Jullie hebben de smaakpolitie zeker daar niet? Nee, het is echt, het is echt niet normaal als je dat ziet. Je wordt al dat ziek gaat. als je er naar kijkt. Er zijn, echt, er zijn twee mensen die een beetje weten hoe zo'n beest in elkaar zit. En die beginnen dan te snijden en te hakken. En andere mensen die. Uh, die uh, Staan er een beetje bij, of die moeten de darmen dichtknijpen, zodat er geen poep overal komt op uh, het vlees. Uh, ellende. elende. En dat allemaal bij jullie in het trappenhuis of in de, in de garage. Ja, het hele gebouw stinkt naar bief. Gadverdamme. arme jij, arme jij. Nou laten we snel even ophouden. Ik word helemaal onpasselijk van. We gaan het hebben over orgaandonatie, ook zo'n lekker ja. smakelijk onderwerp. En over staken. Precies. Staken in Bangladesh. Tot zometeen. De wereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Ben jij in Nederlander die ergens in het buitenland zit... en het mooi vindt om af en toe een verhaal te vertellen zo op Radio 1? En mail dan naar dat adres. De .nl. Dan gaan wij naar muziek. Bo Saris, de addict. the plan Right through my head Ja, mooie muziek was dat van. Even kijken, Bo Sarris, uh, Boris natuurlijk ooit, de addict. Radio in, in één. Filimon Wesseling, B N N. De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar cabaretier Lebbes en Jansen. Cabaretier's, Lebbes en Jansen, over uh, orgaandonatie. Ik vind als je hier zit of je kijkt hiernaar en je wil een iets betere wereld, een mooiere maatschappij, een mooier land. En je hebt nooit de moeite genomen om een donocodisil in te vullen, dan ben je laf. Ik vind dat je in ieder geval over na moet denken. Of dom. Laf of dom. Laf of dom. Ja. Je moet er in ieder geval over nadenken Mooi. en een bewuste keuze erin maken. Je wil allemaal wel een orgaan van een ander als je wat overkomt, maar zelfs niet eens de moeite nemen om er even over na te denken of zo'n ding in te vullen. Tjonge, jonge, jonge. Hoe kan je er nog een mening hebben over. Over andere dingen. Als je hier zit, dan zou je je moeten schamen als je geen dono-kotselen. Het is zo verschrikkelijk weinig moeite en je helpt iemand terwijl je dood bent. Hoe mooier wil je het hebben. is zo prachtig. Je hoeft zo weinig te doen ook. Zo weinig te doen om iemand anders te helpen, hoeft je maar zo weinig te doen. Het is namelijk invullen, doodgaan. Je komt uit de kleine komedie, rijdt een taxi over je heen, je hebt geen hartslag meer, hersendood, ben je helpt iemand. Hersendood is voldoende om donor te worden. De hele en fanclub zou allemaal... Ja, Lewis en Jansen over orgaandonatie. De afgelopen week was natuurlijk Donorweek. Dat is een week waarin de Nationale Transplantatiestichting... zo heet dat, mensen op wil roepen... om zich te laten registreren als donor. En ja, dat heeft blijkbaar gewerkt... want steeds meer tieners die worden donor... Uh, en kortom, het leek ons een mooi moment om eens te kijken... hoe zit het met donor, uh, donatie in het buitenland? Gebeurt dat daar? Is dat normaal? Of uh, ja, mag dat niet vanwege geloof? Uh, dat gaan we het komende half uur uitzoeken. De wereld.bnn.nl is ons e-mailadres. Heb jij een idee om, uh, om een thema's uit te zoeken in de rest van de wereld? Of ben jij een Nederlander die bijvoorbeeld in Japan woont... of ergens in uh, Afrika? Mail dan naar dat adres, want uh, we kunnen altijd nog uh, correspondenten gebruiken. Dan gaan wij naar Sophie Schreuters in Australië. Goedenacht. Goedemorgen. Samenwonend al daar met je toekomstige echtgenoot in, uh, ja, in, in Queensland. Ja. En uh, je werkt daar ja. zelfs als uh, psycholoog. Ben jij donor eigenlijk? Uh, nee, heel ernstig. Maar, uh, en dat komt eigenlijk omdat ik, toen ik jonger was, vond ik het altijd een beetje engig en zo. Maar uh, nu ik uh, ouder ben, sta ik er eigenlijk helemaal achter. Dus uh, ja, ik ga me wel snel uh, laten registreren eigenlijk. En van mijn kant over je internet. Heel makkelijk. Ja, ik weet het niet. Kijk, want ik woon natuurlijk hier. Dus uh, ik weet niet of dat dan, hoe dat dan zou werken... als er hier mij iets over zou overkomen... en mijn organen zijn nog wat waard. Ja, dat weet ik ook niet. dan, ja, Goeie niet. Vraag. Ik denk dat ik me ook hier zou laten regelscheren. Als iemand weet hoe dat werkt... wereldbnm.nl is ons e-mailadres. Ik hoor graag het antwoord. Wordt er veel over orgaandonatie ja. gepraat in Australië? Nee, helemaal niet eigenlijk. Geen thema. Uh, ik heb het ook uh... Ja? Is geen thema dus. Nee, niet echt. Er zijn wel uh, um, uh, reclames over geweest op tv... die ik niet heb gezien, uh, eigenlijk. Um, maar uh, ik heb het een beetje, een beetje rondgevraagd... bij vriendinnetjes. En uh, die hebben eigenlijk ook nooit met een partner erover gehad. Nee. Het is echt niet echt. Er zijn maar... Ik heb even um, gecheckt. Er zijn 850.000 uh, mensen hier... Uh, die zich hebben laten registreren op een bevolking van 22 miljoen mensen. Dus dat is eigenlijk 4 procent. Echt... Oh, Sophie valt weg. Ik begrijp niet hoe dat kan. Sophie, Sophie, ben je er nog? Nee, ze is er niet meer. Nou, ze eindigde dus uh, met te vertellen dat uh, 875.000 mensen uh, geregistreerd uh, staan. Om een orgaan te doneren. En uh, er leven 22 miljoen mensen in Australië. Dus uh, dat is maar zo'n 4 procent. Dus het is niet een, uh, een groot thema daar. En er is nog uh, veel werk te verrichten. Alex de HZ in San Francisco. Nogmaals. Goeiedag nogmaals. Goedendag. Studerende al daar. Ben jij orgaandonor? Ja, ik ben orgaandonor. Of geregistreerd natuurlijk. Want uh, in dat, ja, je, geregistreerd, kan, je kan er wel niet zijn. Ja. Nee. We willen nu graag nog even houden. En, en, en, en uh, je Amerikaanse vrienden? Um, nou, ik had toevallig dus het erover gehad met wat vrienden. Um, uh, ik heb niet veel Amerikaanse vrienden, want mensen zijn alleen maar buitenlanders. Oh, ja. Maar degene die ik gesproken heb, die hebben aangegeven dat uh, sommigen zijn gaan en sommigen niet. Um, het, wordt, het, begint weer, het begint meer en meer te komen dat ze meer erover... Vertellen op scholen, et cetera. Ja. Um, maar het is niet soort van in Nederland, hoe het in Nederland gedaan wordt. Nee, ja, Amerika is een heel christelijk land. Heeft het daar ook mee te maken dat het niet nog ja, als heel zij, veel last um, Ja, toevallig had ik de hoofd van, de, van een orgaanorganisatie, ik weet niet precies wat die organisatie heet, weer, uh, maar die een vrouw gesproken en die vertelde dat buiten San Francisco, het is heel religieus. Ja. Uh, maar als jij de stad slaat is je de stad zelf is heel controversieel, echt uh, alles kan, alles is mogelijk. Maar als je de stad slaat, dan zitten hele religieuze gemeenschappen en alles. Ja. Ja. En dat zijn typen die vaak toch niet, niet willen doneren. En die zijn zelfs dat, tegen waarschijnlijk, hè? Die zeggen um, ja, als je doodgaat, gaat, is het een beslissing van God. En dat is dan maar zo, ja, het dan moet je, je dan maar met, bij neerleggen. Ja, het zou dus als je de organen neemt van een parken, omdat die heel erg opregelen met mensen... Ja. Als jij niet uh, moslim bent of uh, een jood zou ik, zou ik zeggen, dan, dan, dan, dan, dan, dan zou je het wel aannemen. Maar ik neem aan dat het hier ook hetzelfde is: dat ze het zien als het is een dier, het is vies, het is geen, niet van een mens. Nee. Dat is, dat is niet zoals in Nederland dat ze dat accepteren. Dus je ziet ook geen sportjes over orgaandonatie op tv? Uh, <laughs> ik kijk eerst gezegd tv. Oh. Uh, maar vast Nee, maar op internet uh, dat is ook tv kijken, als je uh, YouTube of zo kijkt. Uh, het is niets opgevallen. In een, um, uh, nee, nee, nee. Orgaanland. Nee, nee. nee. Oké, okay, Alex, uh, dankjewel voor je verhaal. Uh, Blijf nog dank. even hangen, want gaan we gaan het zo meteen nog even hebben over uh, staken in Amerika. Dan gaan we even naar wat uh, feitjes over orgaandonatie uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In China gebruikten ze tot voor kort de organen van geëxecuteerde gevangenen. De Chinese regering vond dat de criminelen op deze manier iets konden terugdoen... en zo lossen ze meteen het tekort aan donoren op. In Frankrijk is ganzenlever een belangrijk exportproduct, de foie gras. In Amerika zijn speciale ambulances gemaakt om donoren te verminderen. De ambulances gaan direct naar een overledene toe, zodat de organen goed bewaard blijven. In Cyprus, Griekenland en Israël hebben ze bedacht hoe ze de wachtlijsten voor een orgaan zo kort mogelijk kunnen houden. Als een orgaan niet gebruikt kan worden in het land zelf, dan wordt het doorvervoerd naar een buurland. De wereld van Philemon. Nou, het is wel goed dat het dan naar een ander land gaat. Wold, in Brazilië. Goeienacht. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je Goeien woont, no, ja, uh, bueno, no, je woont uh, sinds kort <laughs> in Brazilië, maar je bent al uh, heel lang uh, correspondent in het programma. Want uh, ja. hiervoor woonde je uh, in Argentinië en je bent ook nog stroopwafelbakker af en toe in Bolivia. En ja. je bent nu bagagebandmanager. Yes. Ja, dat klopt toch? Bagagebandmanager. Dat uh, klopt helemaal. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Uh, orgaandonor, ben je dat? Uh, ik, ben het, uh, ik ben het wel, maar ik heb het nog niet vastgelegd. Dat tot, tot ook. Nee dat, nee, dat telt niet. Nee, als jij het zo okay, komt, okay. nee, dan, dan, dan ik kan heb je, je niet meer zeggen gezegd van, dat, ja, je, je mag meneer hebben. Dat kan dan niet meer. <laughs> nee, ik heb wel tegen iedereen gezegd dat ze alles mogen hebben. Ja, maar dat, als ze dat overlijden. Maar, ja, ik maar ik heb nog niet ja. vastgelegd. Dan nee. ook een beetje uh, een, een, een nalaatig uit mijn maken. Want dan mogen ze dat niet zomaar weggeven. Als je het niet, uh, ja, als anderen zeggen... Ja, nee, dat, dat heeft het mee. Gezegd. Ik zal dat... Uh, goed, uh, om het er nu even over te hebben. dan word ja. ik er weer even aan herinnerd. Dat ik daarna het moet gaan vastleggen. Ja, so, dus er sof... is er één orgaandonor ook bij. Ja, en Sophie ook. Sofie Scheuters gaat het ook doen. Dus ik heb er al twee. Het gaat snel deze nacht. Ja. Hoe, hoe denken Brazilianen goed. over orgaandonatie? Nou, die hebben, uh, die, die er behoorlijk, die hebben behoorlijk wat uh, wantrouwen tegen orga orgaandonatie. Want? Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Want? Uh, nou, ze hebben in ieder geval een uh, groot wantrouwen... tegen alles wat met de overheid te maken heeft. En uh, meestal is het zo dat uh, als het om orgaandonatie uh, gaat... dan moet het natuurlijk op wettelijk vastgelegd worden. En um, dan, ja goed, als Brazilianen al uh, heel negatief tegen de overheid staan... dan uh, en zeker een dedicaat thema als orgaandonatie... is dan ook moeilijk te verkopen. Ja. En daarnaast is het ook zo dat uh, het, uh, de medische sector in Brazilië... Uh, vooral voor de rijken goed is. Oh, ja. uh, over het algemeen worden artsen onderbetaald. Dus uh, Brazilianen denken ook vaak... als ik stel dat ik orgaandonor word... of ik word het niet... Uh, en, en ik word geopereerd... dan zou het zomaar kunnen dat een betaalde arts... even wat extra organen meeneemt... bij mijn, orga, uh, bij mijn operatie. Zonder dat uh. ik het weet. En dan uh, stiekem doorverkoopt aan een of andere rijke kliniek. Oh, dus allemaal ernstig, die dat is wel echt ernstig dat wantrouwen dus. Ja, ja, ja uh, achter die worden hier slecht betaald. Ja. Dat is wel meer dan in Latijns-Amerika zo. En dat is niet echt bevorderlijk voor het vertrouwen wat mensen hebben in de medische sector. Nee, dus bijna niemand is er uh. echt een orgaandonor daar. Nee, nou, heel, echt heel weinig. Ik, ik las uh, één, één op de, of, of twee op de miljoen of zo mensen. Dat uh, is er echt dus. hele, hele lange wachttijden voor, ja. uh, voor orgaan. Jaren en jaren en jaren. En ja, het is hier gewoon eigenlijk een, uh, ja, een, een thema wat heel moeilijk te, te verkopen is. Want dan krijg je ook heel snel een illegale handel en dat soort dingen, toch? Ja, klopt. En uh, er gaan ook verhalen rond dat er uh, mensen of, of, of zwervers of mensen op straat worden ontvoerd... en die dan uh, een, een, de volgende dag wakker worden uh, met één hier minder. Ik ja, weet niet of er allemaal broodje aardverhalen zijn, maar goed, uh, die verhalen doen hier de ronde. Ja dus uh, je hebt ja ook dus, dat speelt allemaal niet mee dat dat dat mensen dat, die er niet geen vertrouwen in nee nou, duidelijk verhaal maar de, de keerzijde is wel keer ja? zei dus wel dat, dat, dat mocht er iets overkomen aan een ja dan moeten we dus heel lang wachten ja. en dan zitten we er met gebakken peren. ja ja ja of uit het illegale circuit halen ja ja ja ja nee ja, dat is uh, zorgelijk hey, jij bent twee jaar je bent eigenlijk aan het eten met je vriendin bij ja, ik, ben, nou, ik Duits, heb uh... een leuk detail. Uh, we hebben net uh, uh, bitterballen besteld. Oh. Het schijnt dat uh, Duitsers ook bitterballen hebben. Oh, dat wist ik Hoe noem je die dan in Duits? Ja, ik weet niet of dat weer bitterballen zijn. Of zo die bitterballen. ze <laughs> hebben hier weer een andere naam. Anders is hier een Portugees. Vraag dus uh, ik zal het, uh, als je me terug terugbelt, dan heb ik de juiste naam voor je. Oké, okay, en dan, dan gaan we het ook hebben over stakingen. Tot zo. Leuk. Karel Kuiperi in Bangladesh, goeienacht. Hallo. Je weet toevallig ook niet hoe je bitterballen Duits zegt, toch? Nee, niet zo uh, over top op mij uit. Nee. Hey, je woont daar samen met je vrouw in, uh, in Bangladesh. Uh, je uh, je ja. bent expertman dus eigenlijk. Maar je bent ook af en toe model. en Je treedt wel eens op met je band. Je doet allerlei uh, klusjes daar. Uh, ga je eigenlijk nog gewoon vast werk doen? Of ben je naar op zoek? Uh, um, ja, ik ben eigenlijk nu erover aan het denken om uh, uh, mijn master af te maken. Oké, okay. op de universiteit daar. Nee, dat wil ik dan via internet doen. Maar oh ja. ik heb al even gebeld met Amsterdam en Leiden. En die hebben dus geen online programma. Oh, wat uh, ouderwets. Wat stoffig. Ja, ah, dat stond ik ook van te kijken. Dus dat moet de uh, open universiteit worden of zoiets. Hé, hey, hoe zit het met de orgaandonatie in Bangladesh? Ja, heel slecht. Oh, ook. Uh, ja, dat, dat uh, komt hier echt extreem weinig voor. Uh, er is wel een soort registratiesysteem, maar... Uh, Zelfs onder zeg maar, de, de best opgeleide Bengalen die echt zouden moeten weten hoe het werkt... is er ook maar een heel klein percentage mensen die echt geregistreerd zijn. En komt het ook door wantrouwen in, uh, in het medische apparaat? Uh, ja, dat, uh, ik hoorde het Wolt inderdaad zeggen. Maar dat speelt zeker mee mensen die uh, denken van... nou ja, als ik dat ingevuld heb, laten mensen mij liever sterven dan dat ze... Mij dan dat een arts mij helpt. Ja, ik begrijp het. Uh, en bovendien is er ook uh, bijgeloof uh, uh, wat meespeelt. Dat, dat zeg maar, als je uh, zonder compleet lichaam uh, bij God komt na je dood. dan word je niet toegelaten tot, uh, tot zeg maar, de hemel als, jij, ja, als, als er iets mist. Ja. Als je niet compleet bent. Nee. Uh. Ja, dat speelt dan ook. Ja, dat, en, dat, en dat soort verhalen zijn waarschijnlijk moeilijk, moeilijk uit te bannen. Ja, dat zijn, dat zijn echt eh, culturele ingebedde taboes waar, ja. je, waar, waar, je, waar je weinig aan doet. En er is ook heel weinig aandacht voor in de media. Het is niet een hot topic. Nee, dus een, maar dan moeten er veel berghalen zijn die, uh, die ernstig op zoek zijn uh, naar een uh, nier of een ander uh, orgaan. Uh, ja, nou dat zijn uh, de, dus de mensen die überhaupt al een, uh, een goede uh, zeg maar, operatie kunnen betalen. Die zitten daar wel om te wachten. Ja. Maar veel mensen gaan bijvoorbeeld naar India oh, om ja. een uh, transplantatie te laten doen. Ja. Maar uh, de meeste transplantaties in Bangladesh die komen ook van levende mensen. Niet van dode mensen. Dat is wel een groot verschil met in de Nederland, denk ik. Ja, de mensen die denken, oh, dat orgaan kan ik wel missen. Die verkoop ik gewoon. Ja. Ja, ja, ja, ja, precies. Want zeg maar, als je, als je sterft in een uh, auto-ongeluk of wat dan ook... dan is het heel moeilijk om hier met het slechte verkeer en de infrastructuur... ik bedoel ze kunnen niet in elk ziekenhuis dan een nier eruit halen... en hem vervoeren, gekoeld... en dan binnen zoveel minuten in het andere ziekenhuis zijn. Dat is gewoon onmogelijk. Ja. Dus alles wordt uh, met levende mensen gedaan. Ja. Yeah. Heftig, heftig. Karo Kuiperie, ja. bedankt voor uh, je organenverhaal. verhaal gaan we het nog hebben over staking in Bangladesh. Of ja, dat überhaupt bestaat daar. Ik ben erg benieuwd. Blijf hangen. Okay. Dan gaan wij naar een zangeres. Ja, uh, ik was een uh, reportage aan het maken over uh, Herman Brusselmans. En toen kwamen we haar tegen. En toen werden we alle twee op slag verliefd. En, uh, omdat ze er zo mooi uitzag. Maar ze bleek ook nog ontzettend mooi te kunnen zingen. Sophie Wintersen met Yourself. Once you saw a start, twice you saw an ending, thrice you built a home. Once you break a heart, twice you be remembered, thrice you be alone. you're Ze was te zien in de week van Filemon... waar ik uh, met Herman Brusselmans haar tegenkwam. En we werden beide spontaan verliefd. En ze is ook te horen in uh, een reclame voor een uh, bekend scheerapparaat. Sophie Wintersen. Radio, Radio 1. Radio. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. We gaan luisteren naar Gigi Raffelli... die uh, ook druk aan het staken is... Dank jullie wel dat jullie er zijn. Want jullie zijn er volgens mij ook helemaal zo, toch? Allemaal met veel gel. Laten zijn we even horen zijn met Ja. Yeah. En wat sta ik ja. tegen? Dan gaan we tegen vet haar en hard haar. Gewoon dat mannenhaar waar te veel gel in zit. Dat je als je lekker met je hand er doorheen moet gaan, dat het gewoon niet gaat. Ja. Dus daar zijn we tegen vandaag en we gaan lekker door de stad lopen en we gaan cijfers uitdelen en we gaan heel veel haarproducten weggeven. Dus volgens mij wordt het wel heel gezellig. Doe je elke dag gel hier? Bijna elke dag, ja. Oké, namens na, cijfers. Nee, ik, cijfers. Nee, ik, cijfers. Nee, ik heb... ja. Nou ja, het is gewoon jammer dat, ja, eigenlijk vindt 70% van alle vrouwen, of eigenlijk 80% volgens mij van alle vrouwen, vindt het gewoon niet mooi als een man te veel gel in haar heeft. En ja, daarvoor zijn we er vandaag. Dus niet meer die gele vieze oude gel, die moeten gewoon niet meer. Mannen moeten gewoon hun haar goed verzorgen, zodat wij lekker doorheen kunnen gaan. Ja, ze allemaal wetenschappelijk onderbouwd, heb ik me laten vertellen. Uh, staken tegen vet haar. De afgelopen week waren de werknemers uh, voor het eerst in 400 jaar uh, gaan staken. En ik heb het over de uh, uh, werknemers van Grols. Omdat ze het niet eens waren met hun uh, salaris... Uh, want ze wilden daar 2% bovenop uh, hebben. En ja dat is natuurlijk lastig in, uh, in tijden van crisis. En dat deed ons afvragen... wordt er in de rest van de wereld gestaakt? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, de wereld.bnn.nl is ons e-mailadres. Uh, vind jij uh, een thema uh, spannend om uit te zoeken... hoe dat in het buitenland gaat? Dan kan je naar nou dat uh, e-mailadres mailen. Maar je kan er ook naartoe mailen als je uh, ergens in het buitenland zit. En het leuk vindt of interessant, of iemand weet die in het buitenland zit... Eh, die het leuk vindt om, om, om zijn of haar verhaal te vertellen... Op, uh, op Radio 1 in de Wereld van Filemon. We zijn altijd nog op zoek naar vrijwilligers die dat leuk vinden. Sophie Scheuders eh, is uh, zo'n vrijwilliger. In uh, Australië zit ze. Goeiedag. Ja, hi. Uh, ik weet niet wat er net gebeurde trouwens... maar mijn telefoon viel opeens uit. Ja, je was dat een keer weg. Hij werd ook nog een soort van uitgeveed... Dus ik denk, oh, uh, er echt? gaat iets mis met, uh, met onze techniek, maar het was uh, jouw techniek. Maar, ja, uh, weet ja. Ik ik heel, ja, weet ik niet. Ik heb wel, ja, weet ik niet. Het is ook een eind weg hè, Australië. Ja, inderdaad. Dus dan kan er nog wel eens iets misgaan. gaan. <laughs> hey, staken de Australiërs veel? Uh, nee, helemaal niet eigenlijk. Uh, Australiërs zijn wat dat betreft heel braaf. Uh, uh, er is altijd een kans als je uh, gaat staken. Ja, dat. Uh, dat de werknemer dus ook uh, actie tegen jou onderneemt. Ja. En uh, ja, dat je dus uh, er sneller uit ligt. Dus je hebt geen staak, staakwet? Staakingswet. Nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Je hebt hier vakbonden. En uh, als de vakbonden besluiten dat het tijd is om te gaan staken... Ja. dan moet je dus ook staken. En als je niet staakt, dan, dan heb je dus een probleem met de vakbond. Oh. Dus... Dus, en uh, ja, eigenlijk werkt het een beetje zo. Uh, de mensen die, uh, die zijn er dus niet echt heel erg happig op... om uh, lekker even uh, alles naast zich neer te leggen en te gaan staken. Het nee. is gek, het is wel echt een arrel land. En in Engeland, uh, ja, de, de, ja. Daar, daar komt volgens mij het staken zelfs vandaan. Ja, ja, dat, klopt, ja dat klopt ook wel. Maar uh, hier, uh, nee, ik vind het allemaal... Uh, ja, ik weet niet exact hoe het in Amerika zit, maar het doet naar een beetje Amerikaans aan. Weet ja. je, het is allemaal heel erg strak uh, geregeld. En uh, als je dus niet doet uh, wat de vakbond of je werkgever je, je ingeeft, dan, uh, ja, dan lig je er dus gewoon uit. Ja, dus en ook er... als je Ja? Nee, ga maar. Sorry. Ja, oh ja ook als je dus wel uh, gaat staken, dan heb je daarna... Uh, uh, moet je dus... Uh, uh, ja, bepaalde uren, en moet je gewoon daarna je uren draaien. En als je dan al ook boe of ba zegt, dan, uh, dan lig je er gewoon uit. Staken doe je maar in je vrije dus... tijd, zeggen ze daar. Ja, echt. Ja, ja. Heel raar, hè? Want, want op andere fronten zijn ze zo makkelijk en zo relaxed. Ja, maar staken is nog Met dan. Met de tijd gelijk krijgen. Ja, ja. ja nou, dat gebeurt dus weinig in Australië. Sophie Scheuders, dankjewel voor, uh, voor je verhalen uh, deze nacht. Ja dankjewel. ja, dankjewel. En uh, hey, heel veel beter, schat. Ja, komt goed, komt goed. Zo, okay. zo ernstig is het ook niet. Het is gewoon een verkoudheid. Een nee, uh, oud-Hollandse ja, herfstvakantie. Precies. Ja. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Leuk je okay. gesproken te hebben. Hoi. Ja. Alex naast je in Amerika. Goeienacht. San Francisco zit je. Hi. Uh, Hoi. Ja. Amerika en staken. Gaat dat goed samen? Oh, dat vindt het geweldig hier. Um, ik zit in, in San Francisco hebben we een soort van... Um, het heet de BART. Het is de Bay Area Rapid Transport System. Um, een soort van uh, underground om het zo maar te noemen. En daar um, apart dat ze daar echt uh, ontzettend goed betaald worden. Ja. Ook echt uh, tussen 120.000 en 160.000 per jaar. En dan, dan nog het um, Presteren ze toch om constant te staken. Okay. Dat soort dingen. Er is altijd wel wat te staken... Um, wat vinden ze dat ze meer betaald moeten worden. Of uh, tegenover... Um, ik woon tegenover de Meridian Hotel. Ja. Daar zijn ze ook aan het staken. Personeel. Dat, ja. um, dat had uh, ik niet verwacht in Amerika eigenlijk. Want het is een, een land waar mensen ook heel makkelijk ontslagen kunnen worden, toch? Ja. Ja, dus in je contract staat heel vaak... Uh, je kan uh, ontslagen worden op elk moment. Maar nadat als je dat doet... Dan kan je ook, ben je ook natuurlijk liable voor lawsuits. Leg dus het eens uit? Dus als jij vindt dat jij. Wat zeg je? Uh, ja, sorry, leg het eens uit? In de zin dat als jij ontslagen wordt en jij vindt dat jij uh, onredelijk bent ontslagen, dan kan je suweren om een soort van geld te krijgen, omdat oh. je psychologisch de damage of zo hebt overgehouden. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is natuurlijk ook echt een manier. idee. Ze vinden altijd is wel een andere manier. Zoeien. Om geld te komen. Ja, dus er is wel echt een stakingscultuur. Uh, uh, st ja, het, het, het, het viel me ook op dat er inderdaad veel meer gestaakt is overal. Ja. Maar natuurlijk met de overheid, dat nu zo slecht is... Um, dat kost dan een probleem in, de pro uh, in het zit. Ja. Er zijn heel veel mensen die werken voor de overheid. Oké, okay, ja. Dus ja. dan sluiten die dingen en dan wordt niet betaald. Nee. En soms worden er thuis dus... zo'n staking sigaretten gemaakt, hè? Wordt wat? Soms worden er tijdens zo'n uh, staking sigaretten gemaakt. De Lucky Strike sigaretten. Oh, oh, ja, oh ja. Ja, is ja, zijn tijdens een, tijdens een staking gemaakt. Maar is het is een Lucky... Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Er was een of andere... Een boot lag er in de haven met, uh, met tabak. Ja, en er was een staking, dus er gebeurde niks mee. Ze zijn ze maar sigaretten gaan draaien. En dat is uiteindelijk de Lucky Strike sigaret geworden. Nou, <lacht> Ja, die heb ik altijd gerookt. Dus uh, ik denk er nog wel eens met weemoed <laughs> aan terug. <laughs> een sigaret met een verhaal. Ja, heerlijk. <laughs> nou. hey, uh, goed om te horen. Er wordt in Amerika dus uh, volop gestaakt. Ja, verrechte uh, mensenkringen is ah. er wel wat te zeggen. Ja, en zelf doe je het niet, want je studeert gewoon. Dus uh, ja, dat is je eigen keuze. Uh, Alex de zet <laughs> ontzettend bedankt voor, uh, voor je bijdrage. En succes Geen met dank. je studie en uh, ik, ik hoop je snel weer te spreken. Misschien wel vanuit Singapore, want daar ga je naartoe verhuizen. Ja. In ieder geval succes met de verhuizing. Als ik je daarvoor niet meer spreek. En daar was hij. Gegaan. Sorry. Gevlogen. We gaan even luisteren naar wat feitjes over stakingen uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Chicago hebben ze ooit tien jaar lang gestaakt. Dit was in het Congress Plaza Hotel... Daar hebben 130 medewerkers van het schoonmaak- en onderheidspersoneel gestaakt. In Nederland staken ze het minst van alle EU-landen. Denemarken staat op één van de landen waar het meest gestaakt wordt. In Denemarken was er ooit wel een hele bijzondere staking. Het ging de medewerkers van bierproducent Carlsberg niet om meer geld... maar omdat ze op werk geen bier meer mochten drinken. In Californië was de langste staking ooit bij de Diamond Walnut Growers Fabriek. Daar hebben 600 man het werk 14 jaar neergelegd: van 1991 tot 2005. De wereld van Philemon. En dan gaan wij naar Brazilië... waar Wolt Bodewes uh, in een Duits restaurant aan het eten is... samen met zijn vriendin, omdat hij jarig is geweest. Goedenacht nogmaals. Ja, goedenacht. Begin, goedenacht. Je bent eigenlijk bagagebandmanager. Uh, voorheen ja. in Argentinië nu in Brazilië. En je bakt ook wel strovauwels in Bolivia. Uh, wordt hij gestaakt... Ja, dat wordt regelmatig gestaard. Oh ja, nee, we hadden eerst een andere vraag. Uh, bitterbal, heb je het gevraagd? Hoe, hoe heet <laughs> ja, het in ja, Duits? Ik heb, ik, heb, ik heb het even nagevraagd. Ik heb het opgezocht. Uh, Bollinger, de carne allemaal heet het. Dus eigenlijk uh, vleesballetjes, echt, uh, Duitse vleesballetjes. Dat klinkt wel wat zwingender dan bitterbal. Ja, want uh, ja. Jij, jij zat dus in een Duits restaurant daar te eten... maar je kwam er ook achter dat ze daar bitterballen serveren... en dat bitterballen ja. eigenlijk ook in Duitsland dus gegeten worden. Ja, inderdaad. Maar het zijn niet te lekker. Heb ik al, uh, heb ik al uh, proefonder, vind ik, ondervonden. Oh. Beter een Nederlandse bitterbal dus. Inderdaad, ja. ja ik heb het allemaal genoteerd. Uh, staken, daar <laughs> hadden we het over. Wordt dat gedaan in uh, Brazilië? Ja, er wordt, uh, er wordt regelmatig gestaakt. De afgelopen weken waren de, de banken aan de beurt. De banken die, uh, in ieder geval in Brazilië, de hoofdstad van Brazilië, waar ik, waar ik woon. Uh, er werd flink gestaakt. Dus dat is wel bizar. Dat heb ik in Nederland nog nooit gehoord. De banken staken. Ja, de banken die, die, die, die staken. Ja, echt alle ramen vol van we zijn een staking. En uh, het ging om een uh, loonsverhoging. Maar dan heb je gewoon geen geld van, uh, meer. IJs dan heeft niemand niet ja, wat geld. Dus ook, ja, enfin, als je al geld op het kantoor hebt liggen, dan uh, pak je daar gewoon even lekker uit. Ja, bizar. Ja, maar, ja, maar het is een... Uh, ik weet nog niet precies hoe de inflatie hier in, uh, in Brazilië is, maar ik kan me voorstellen dat als de inflatie uh, redelijk hoog is. Het is een heel duur land, hè, Brazilië. Ja, ja ik uh, weet het. Dus dat, ja, jij bent er zelf ook geweest, hè? Ja, een paar keer al, weten. ja. Ja, ja. Dus het, het, is, het, is echt, het is verdraaiduur. En uh, nou ja, dat betekent dus ook dat als de vakbonden, die zijn hier heel erg sterk. Ja, die gaan dan uh, op een actief beden staan. en dan worden, worden alle troepen gemobiliseerd. en dan uh, er worden stakingen uitgeroepen. Ja, en die mensen die staken, die worden ook goed beschermd, dus wettelijk? Die worden goed beschermd, ja. Ja, De vakbonden zijn heel erg machtig. Uh, de ex-president uh, Lula, bijvoorbeeld. Uh, die was. Nou is de Dilma Rousseff de president. van dezelfde ja. partij als uh, Lula. En Lula die komt helemaal ook uit de, uit de vakbond, vakbondbeweging. En uh, ja, dus dat, uh, de politieke partij die nu aan de macht is, die is ook erg uh, pro-vakbond. Oh, ja. Dat geeft dan automatisch ook meer, meer, uh, ja, meer mogelijkheden om te staken, om stakingen uit te roepen. Ja, dus uh, er wordt echt heel veel gestaakt. Klopt, ja. ja. Laten uh, we eens even kijken. Op mijn werk, hè. We, zijn, uh, we zijn al bezig met uh, bagage, een nieuw bagagebandsysteem op het vliegveld van Brazilia. Onze bedrijf is ook bezig in Sao Paulo en Rio. Maar ik ben wel betrokken bij het project in uh, Brazilië. En, en uh, vorige maand uh, de Braziliaanse uh, werknemers van onze onderaannemer. die staakten, dus alle monteurs. En dan, ja, we hebben meteen een week vertraging opgelopen. En dat is behoorlijk lastig, want we moeten weer inhalen natuurlijk. En we zitten met een, uh, een hele strikte deadline. met het WK voor de deur. Ja. En dan moeten we natuurlijk al. Uh, het hele systeem moet dan maar operationeel zijn. Vind je dus, het uh, moeilijk om, uh, om uh, sympathie te houden voor die stakers? Nou, uh, sympathie heb ik wel. Want het is wel zo dat die, uh, dat die monteurs... die krijgen, uh, uh, ja, die, die, die krijgen relatief uh, lage lonen. Ja. En het is ook zo, omdat wij zelf... we zitten hier met een paar Nederlanders... we hebben zelf natuurlijk Europese salarissen. En die liggen wel een stuk hoger... dan van Braziliaanse werknemers. En dat is we natuurlijk wel... Ja, dat, dat, dat uh, hebben we ook in andere landen meegemaakt. Af en toe dat vringt dat wat. Want eigenlijk doen we het uh, over hetzelfde werk. Misschien niet. Hè. Ik heb meer kantoorwerk... Maar eh, het is algemeen zo ja, Nederlandse of buitenlandse werknemers in Brazilië worden beter betaald. En eh, UK, vanuit ons egoïstische eh, perspectief gezien is dat te verantwoorden. Maar als je het vergelijkt met eh, lokale salarissen, dan, ja, dan kun je er vraagtekens bij zetten. Zou je zelf gaan staken eigenlijk? Uh, nou, ik ben niet. Uh... Nee. Ik, ik ben mezelf nooit uh, nooit groepen gevoeld om staking. Nee. Wat zei je, sorry? Ik je niet zoveel om te staken in ieder geval. Oh, sorry. Je viel even weg. Wat zei je precies? Ik heb, uh, ik heb niet zoveel reden om te staken. Nee, nee, je hebt gewoon een goed salaris. Maar je zou het wel doen als, als je slecht betaald zou worden bijvoorbeeld. Of als de arbeidsomstandigheden nou, niet goed zijn. Ik, ja. kan me ja, ik kan me voorstellen dat we een hele grote groep zijn. En om echt onze arbeidsrechten worden... Worden met voeten getreden, of er wordt echt of uh, ons on on on salaris of al uh, een tijd lang niet aangepast aan de inflatie. Ja. Daar ga je gewoon economisch op achteruit. Dan kan ik me goed voorstellen dat ik als ik in die positie van die Braziliaanse werknemers uh, zou staan, dat ik er ook wel zou gaan staken. Ja, ja, ja. Ik, ik kan me ja, dus niet voorstellen. Kant... Ja, ik ben zo heel loyaal ingesteld. Ja. Nou, ik ben ik ben, weet je wat het is? Ik, uh, ik ben eigenlijk helemaal niet zo uh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk hoeveel ik uh, verdien. Als ik maar aan het eind van de maand in ieder geval niet tekort kom. Dat vind ik belangrijk, dat vind ik het belangrijkste. Precies. Ik ben, ik ben ook helemaal niet goed in, uh, in onderhandelen bijvoorbeeld. Als ik een sluis moet onderhandelen, ik dan ik van mijn eerste bot ja, nou, dat is prima. Ik heb dat nog nooit gedaan ook. Nee, nee. <lacht> nee. Nou, aan, aan jou ja, hebben ze sorry. dus een, een goede, goede werknemer als, als ze je goed behandelen. En als je maar aan het ja. eind van de maand iets overhoudt. Ik zou zeggen, ga snel terug tot het restaurant in, daar zit je vriendin ja, te wachten. Ik, uh, het Duitse restaurant in, in Brazilië. Wat zeg je, wat staat te wachten? Ja. De, de appelstroedel staat te wachten. Oh. En ik ben er met een kuiperiën bezig. Nou, uh, dat klinkt uh, eigenlijk best wel goed. Ik begin ook honger ja. te krijgen. Nou, hup, het restaurant in. Wegwezen. Tot snel. Ja, is goed. Tot Spreek keer. snel Hoi. weer. Hoi. Karel Kuiperie in Bangladesh. nacht nogmaals. Hallo. Heb je dat in Bangladesh eigenlijk ook? Duitse restaurants? Nee, we, we hebben wel de German Club. Oh. En daar eten ze ook appelstroedel. Daar kan je een lekkere kartoffelsalaat halen. Oh, en een, uh, lekker is dat, hè? Ja, dat is wel lekker. Of... Ja, ja, ik vind het. Uh, ik maak het zelf als kartoffelslaat. Ik vind het echt heerlijk. En was trouwens ook. Hey, uh, sta... In Bangladesh is natuurlijk vaak verhalen over slechte arbeidsomstandigheden. Wordt daar ook gestaakt? Nou, in Bangladesh zijn geen uh, unions. Er is geen, geen vakbond. Er bestaat gewoon helemaal niet. Uh, dat is eigenlijk verboden. Um, en ik denk dat er een achtergrond daarbij is... dat overal de vaarkomsthandigheden zo slecht zijn... dat ze maar zoiets hebben van... laten we die vakbond maar niet toestaan. Nee. Oh, bizar. Dus er wordt dan ook niet gestaakt? Ja. Nou, er wordt wel heel gestaakt... maar dat oh. is meer als politiek uh, middel. Leg je uit. Hoe werkt dat dan? dan uh, nou, dan uh, is bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld de, de regering een besluit genomen... Uh, of uh, laatst waren er rechtszaken tegen uh, oppositieleden vanwege de vrijheidsoorlog, de onafhankelijkheidsoorlog. Ja. En als er dan een veroordeling is, dan zegt uh, de oppositiepartij... Ja, wat krijgen we nou? Onze, onze ons lid is uh, veroordeeld, dat willen we niet. Hup, Hartal, zeggen ze dan. En Hartal is een uh, landelijke algehele staking. Ja. En dan leggen ze gewoon het land plat. Wat bizar. Dan, uh, is zeg maar, dan sturen ze knokploegen de straat op, die krijgen wat geld van die oppositiepartij. En dan eigenlijk iedereen die zich buiten bevindt, ja dat is je eigen schuld. Maar ja, dan mag je dus in elkaar geslagen worden. En als je met een auto of een bus over straat, worden er of cocktails en bakstenen gegooid. Dan ligt gewoon bij zo'n hartal ligt het hele land plat. Oh, wat, wat absurd. En die mensen die staken dus ja. eigenlijk alleen maar voor, voor, de, voor de politieke leider. Omdat het eigenlijk uh, moet. En dus nooit voor zichzelf. Ja. Nee, eigenlijk niet. Uh, het is allemaal uh, politiek gewin. In de afgelopen maart van dit jaar was het echt uh, helemaal chaos. Toen waren er heel veel veroordelingen uh, ja, ja. in die grote rechtszaak. Ja. Toen waren er in de hele maand maart maar iets van tien... Volle werkdagen. Ja, goed voor de economie daar. Ja, nou, dat heeft, heeft miljarden euro's uh, gekost. Ja, ja. Gaat eigenlijk wel beter met die arbeidsomstandigheden daar, heb je het idee? Uh, ja, langzaamaan gaat dat, gaat dat zeker beter. Die fabriek is toen ingestort uh, ik bedoel, ik met ontzettend wel dat veel er geen doden. Bonden zijn. Sorry? Ja, die, die fabriek is toen ingestort met heel veel doden. Is dat een soort ommekeer geweest? Uh, ja, nou dat was, was wel echt de grootste ramp in tijden. Uh, maar sindsdien merk je dat ook wel eens de beroepsgroep, uh, zeg maar, van uh, um, garment workers, die gaan wel, eens, gaan wel eens de straat op. Maar dat is meer. ...lokaal, oh ja. omdat de ene fabriek uh, dan bijzonder slecht voor ze is. Ja. Maar over het algemeen gaat, gaat dat uh, verbeterd, die situatie wel. Ja, oké. Okay. Nou, dat is wel uh, heel goed nieuws. Ja. Maar staken is er nog niet bij en vakbonden ook niet... ...maar die zullen dan misschien wel in de toekomst komen. En als er gestaakt ja, wordt, dan praktiek. is dat gewoon in opdracht van een politieke partij... ...die uh, als dreigement het hele land plat legt. Bizarre Ja, situatie. en ook betaald. Het is dus niet zo dat mensen zelf uh, een hart voor de zaak hebben voor de politieke partij. Het is allemaal betaald. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het wordt tijd dat de mensen daar voor zichzelf op gaan komen. Karel Kuiperi. Ja, zeker. J en jij komt wel uh, goed voor jezelf op. Um, ja hoor. Ondanks dat je huisman bent. <lacht> Ontzettend uh, bedankt voor je, voor je verhaal deze nacht. En ik hoop je snel weer te spreken. Ja, is goed. dan gaan Tot de volgende even. keer. Dan gaan we nog even luisteren. Tot de volgende keer naar muziek. Deft Punk en frl, Die uh, hebben een uh, nummer samen dat uh, ontzettend bekend is. Lose yourself to dance. Naar Get Lucky weer zo'n fijn nummer van Pharrell Death Punk. Aangeschoven in de studio is Frank van ja. het programma Nachtbrakers, wat hierna altijd uitgezonden wordt. Je bent een beetje kwakkelend met de gezondheid, hè? Ja, ja, ja ik slaap soms gewoon te weinig. Ik uh, zie het aan je ja. en ik hoor het aan je. Ja, maar uh, uh, ik ben wel blij, want zometeen komt de nachtmakers weer op de radio. En voelt me als weer een stuk beter. <laughs> dat vrolijk je weer helemaal op als je terug in de auto zit. Naar Wat huis. is jouw thema? Hey, ik ga het over verdwalen hebben, want ik ben dus verdwaald. Echt sinds een hele lange tijd. Ik verdwaal nooit. En zeker met die mobiele telefoontjes. Maar enzo. toch niet in Nederland, toch? Ja, ook nog. Maar hoe kan je nou in Nederland verdwalen? Ja, dat ga ik zo. Ik ga het nog niet verklappen. Maar oh. ik was echt verdwaald. Maar het kwam onder andere dus omdat mijn telefoon was uitgevallen. Oh ja, ja, ja, ja. En ik ben zo. Kijk, Vroeger wist je gewoon nog wel de weg op plekken. Maar nu ja. kijk ik gewoon altijd op Google kan je gewoon in de auto of niet? Nee, op de fiets. Oh ja, ja, ja, dat is wel. Ik heb wel namelijk in de auto heb ik altijd nog een straatboek liggen. Dat ik denk, ja, het is voor hetzelfde geld, valt je telefoon uit. Nou ja. rijden, weet ik of wat je is tom -tom die kapot? Die ja. stopt. ermee? Ja, ik heb het gewoon altijd om mijn telefoon. Dan heb ik altijd een straatboek. Ja. Ben je goed uh, met de weg en zo? Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar ik kan wel goed kaart lezen. Dus ja, je, je gaat natuurlijk vragen of ik wel eens verdwaald ben. Maar ben ik nou echt, echt verdwaald? Dat ik echt, nee, dat kan ik me niet meer echt herinneren. Ja, het is volgens mij ook wel moeilijk om in Nederland echt te verdwalen. Maar er zijn verhalen van die uh, vrouw in Spanje. Dat ja. was volgens mij een jaar geleden. Die, ja. was tijdens, die ging wandelen. Ja, ik die... vind ik wel een soort horrorverhaal altijd. Ja. Ja. En je hebt in Nieuw-Zeeland verhalen. Dat ik had, toen ik uh, Twee weken geleden, toen ik jouw programma deed. Ja. Toen had ik iemand aan de lijn uh, over de natuur in Nieuw-Zeeland. En, uh, en daar verdwijnen dus heel ja, veel mensen. Die dan klopt, op een ja. hike gaan. Dus die ja. gaan dan in hun eentje ook. Dat is ja. het gevaarlijke. En die verdwijnen gewoon echt. Terwijl het echt heel raar is. Want ik heb daar ook heel veel gewandeld in Nieuw-Zeeland. en die wandelpaas is echt super super goed aangegeven. Ja, maar als je je wordt helemaal toch, de rangers onderhouden. Als je een beetje spanning wil dat je dan toch van het pad afgaat. Ja, dat doen mensen dus. Of die op een of andere manier denken die dan uh, dat het pad anders loopt. Wat echt uh, slecht voor te stellen is. Ik heb ook al plekken gezien waar die mensen dan precies verdwaald zijn. Dan denk je, ja, hoe kan dat? Hoe kan je dan denken dat je dan links moet in plaats van rechtdoor? Wat gewoon heel duidelijk aangegeven staat. Maar hoe staat. ging jij dan op pad daar? Met een kompas of met een kaart? Nee, nee, nee, of? nee gewoon die wandelpaden zijn gewoon heel goed, wat ik zei, die zijn heel goed aangegeven. Je ziet gewoon, ja, je kan paaltjes volgen gewoon, ja. Het is dat echt... Dat de avondvierdagens eigenlijk. Ja, ik kan me echt niet voorstellen dat je, dat je dan verdwaalt. En echt mensen, die, die, die, die, want die ranger hebben we daar opgetrokken. Zo'n ranger die dan zo'n hut bestiert. Die, uh, of onderhoudt waar je dan uh, als wandelaar kan slapen. En die die paden ook onderhoudt. En die liet dan zien van ja, hier zijn de mensen daar uh, links afgeslagen. En nooit meer teruggekomen. Nee, en het waren heel vaak Israëlische mensen, zei hij. Hè? Ja. De Duitsers die het Noord, zei hij. Die, die zijn heel goed geregeld, altijd met kompas en zo. Ja, heel erg poedlief. Nederlanders ja. ook wel redelijk. En uh, Belgen die waren ook altijd een beetje zoekend. Maar Israëliërs, als je zei... Ja, die gingen dan denken... Ja. Nou ja. Dus dat was echt uh, opvallend. Wij waren dan weer uh, heel eigenzinnig, zei die. Nou, oké. Okay. Maar het gaat dus over verdwalen in ja. de nachtbraak. 0800 112, Je kan alvast inbellen. Ben je wel eens verdwaald in je leven? En misschien zeker vroeger... toen er nog niet die mobiele telefoontjes waren. en zo, Of dat je opeens je ouders kwijt was in een winkelcentrum. Is ook een soort ja, van ja, ja, ja. hulpeloosheid, De weg kwijt zijn. Verdwalen. 0800-1121. Ik kan ook, in je kan ook in het hele leven verdwalen. Ik kan ook weer de hoofd verdwalen. verdwalen. Ah, ja. Multi ja. Ja, het is multi-interpretabel. Ja, Dat wordt een mooi breed programma, ik hoor het al.